Het gezamenlijke programma op zeven radiozenders om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving duurt tot vanavond negen uur. Vanavond is er ook op vier tv-zenders een inzamelingsactie. Volgens de samenwerkende hulporganisaties is er inmiddels 10,6 miljoen euro op Giro 555 gestort. Vanaf het vliegveld van Porto Prince is het vliegtuig vertrokken met ruim 100 Haitiaanse adoptiekinderen aan boord. Na een tussenstop op Curaçao vliegt het door naar Eindhoven, waar het toestel naar verwachting aan het begin van de avond zal landen op Eindhoven Airport. De kinderen komen uit verschillende weeshuizen in Haiti. Minister Heersballing van Justitie besloot na de aardbeving van vorige week dat de kinderen versneld naar Nederland mogen komen. Computers van failliete bedrijven worden vaak verkocht via executieveilingen... terwijl ze nog vol gevoelige informatie zitten, blijkt uit onderzoek van het blad PC Magazine. Het tijdschrift kocht computers via online veilinghuizen. Bij sommigen was de harde schijf gewist, op anderen stond nog allerlei informatie. Volgens de veilinghuizen is het de verantwoordelijkheid van de curator van een failliet bedrijf... om harde schijven te laten wissen. Dat kost geld en daarom gebeurt het niet altijd. De Chinese economie is het afgelopen jaar met 8,7 procent gegroeid. Dat is meer dan de Chinese regering en analisten wereldwijd hadden verwacht. De groei in het laatste kwartaal van 2009 was 10,7 procent. China zegt het eerste land te zijn dat de recessie achter zich heeft gelaten. Een scheepswrak dat op de bodem van de Oosterschelde ligt en in de jaren 80 werd ontdekt... is een kustvaarder die sinds 1944 werd vermist. Onderzoek van wrakduikstichting De Roompot heeft dat uitgewezen. Het Groningse schip heet de Globen en werd in de oorlog door de Duitsers gevorderd. Het zonk na een aanval door Britse vliegtuigen. Het weer droog en af en toe zon bij Maxima tussen min 1 en plus 3. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Nou, ik zit in ieder geval met lichtelijk kleine ogen hier aan deze tafel. Want uh, het is een beetje laat geworden gisteren in het patronaat. Maar goed, dat maakt op zich niet uit. Tom, goedemorgen. Dag Jaap. Ach. Want het is weer uh, goedemorgen Zandvoort, uh, de derde aflevering van dit jaar, 16 januari 2010. Tom, wie doet er mee? Nou, ik wil eerst eens even vragen: ik heb jou gemist in de krocht. De Don krocht? Donderdag, ja. Donderdag? Wat was het? Ja, we hebben die hele grote schilderactie om uh, het dolfinarium oh. te gaan vervraaien. Oh! Uh, ja, maar ik had uh, ten, uh, ten eerste had ik een uh, plichtpleging. Tal van bezetters, maar Jaap Koper, uh, niette. Nee. nee, maar goed, maar ik moet er ook bij zeggen dat ik verplichtingen had met radio, dus, uh, oh. dus ja. Nou, ik, het, uh, ik gebruikte dat even als bruggetje om te vertellen dat uh, op 31 januari het feest om uh, de uh, schilderijen galerijen aan de Dolfinaar te onthullen niet doorgaat vanwege het slechte weer. En dat wordt nu gedaan op 7 maart. Dan hopen we dat er een mooi lentezonnetje ons allen gaat bestralen. Ja, Jaap, we gaan eerst even praten over de krocht gesproken. We gaan even praten met Hans Rijmers, want de krocht is morgen weer Yes Tempel van Zandvoort. Ja. En, uh, weer, gaan we dat nu meteen doen? Of moeten we nog nou, even de rest van het programma noemen? Ja, dus, uh, want uh, we hebben straks om vijf voor half elf hebben we, uh, iemand over de winterdepressie. Ja, er lichttherapie. Ah, ja, therapie. Ik <laughs> een lichtje op me gescheiden. Er lichttherapie. therapie. Nou, ik ben wel wakker nu hoor. <laughs> en dat is mevrouw Ineke Smit. Dus uh, daar gaan we het uh, straks om vijf voor half elf over hebben. Dan, Tom. Ja, wie met de trein uh, Zandvoort binnenrijdt, die en. Uh, uh, ...naar rechts kijkt dan ziet hij daar een bedrijventerrein liggen... ...waar uh, hele mooie graffiti's uh, op zitten, maar niet heus. En uh, uh, de Ondernemersvereniging Zandvoort uh, wil daar een schouw gaan houden... ...om eens eventjes iedereen met de neus op de feiten te drukken. En Gert van Kuik van OPZ komt vertellen wat er nou precies gaat gebeuren. Ja, dat is het ondernemersplatform voor Zandvoort, ja, juist, hè? Ja. voor alle duidelijkheid. Dan in het tweede uur uh, zijn we dan terechtgekomen. Dan gaan we praten over uh, gemeentebelangen Zandvoort... Ja. Het stookseizoen is begonnen geloof ik? Ja, vol ja, ja, nou, uh, volop. <laughs> en dan uh, hebben we nog een stukje klassiek geloof ik? Ja, vijf en half twaalf, dan komt uh, Johan Gratis, ook wel bekend als ondernaam Johan Bierenpoot <laughs> langs, van Classic Concerts. <laughs> ja. Om te vertellen wat voor mooi concert er morgen uh, in de protestantse kerken uh, te beluisteren is. Ja, en als laatste hebben we dan de raadswerkgroep parkeren en daar uh, komt Jerry Kramer voor... Uh, ...ons vertellen hoe dat nou precies zit met dat parkeren in het dorp. Want dat blijft een heet hangijzer, als ik het uh, goed uh, begrepen heb. We zitten dus in Hotel Hoogland. Ja, uh, Don de Grebber is gast hier. De redactie werd vandaag uh, verzorgd door Nel Kerkman en de techniek door Roy Halleman. Ja. Nou, laten we maar eens een stukje muziek uh, luisteren. Het is een beetje Night in White zitten wat uh, van het origineel was natuurlijk van de Moody Blues. Maar dit uh, ontwaren ik uh, iets van Gerard Joling. Dus, uh, Wie? Il Divo. El Divo. Il Divo. Oh, Il Divo. Divo. Nou, dat, Geert dat is Gerard Joling. Houd het <laughs> Tien minuten over tien. Gebouw nou, uh, de Krocht. Ja. was uh, afgelopen donderdag één groot schildersatelier. Onder, waar uh, Willy Jansen decepter zwaaide over zo'n 50 kwastartiesten. Maar uh, morgen, er drie, drie, morgen ja. komen er jazzartiesten, want het ja, wordt wat, weer even. de jazzstempel. Ja, wat nou weer? Kwa Kwastartiesten? Die ja. heb je toch ook op de drummers? Uh, ja, ja. ja, nee, nou, nou. <laughs> Ik vind wel scherp hoor. Oh jee, ja. oh jee. Ga, gaat, dit, gaat dit allemaal van mijn tijd al? Ja, nee, Hans, we gaan wel even ah, verder. Je hoort nu de, de, de, de knorrende stem van Hans, uh, <laughs> Hans Rijmers. Het lijkt <laughs> doe je wel een wasbariton. <coughs> Uh, Hans, uh, ja, het eerste concert van, uh, van dit jaar. Maar ik wil even mijn compliment nog maken voor het laatste concert van vorig jaar. Dat jullie daar toch een fantastische vocaliste hadden in de persoon. En persoon mag je dat wel zeggen. Ja, een Shirley Rouse. Ja. Die toch daar even de hele zaal mee sleepte. Ja, ja dat, is, dat is onvoorstelbaar. Dat wisten wij natuurlijk ook van tevoren niet. Maar uh, toen we eens eng was, uh, uh, moest afzeggen, uh, om wat voor reden dan ook... Toen, ja, dus een beetje paniek, maar uh, ja. voor, uh, voor die muzikanten niet. Want die hebben dan genoeg bekenden waarvan ze denken van... Nou, die kan dat wel. Dus Johan Clement, die uh, komt u met de naam, Sherma Rous. Waarvan Erik en, uh, uh, en ik alle twee zeiden van, nooit van gehoord. Uh, maar, kijk... Als, als Johan dan met zo iemand komt, dan kun je daar blind op varen. Dat is in het verleden al eerder gebleken. En die blijkt dat toch zo goed te beheersen. En ook uh, uh, het goed aan te voelen wat aan het repertoire moet zijn op zo'n zo kerstconcert. En dat deed ze fantastisch, hè. Erg goed en uh, heel, heel meeslepend en, en ja, formidabel. Ja. Helemaal, uh, toen het af, we hebben daarna nog uh, met twintig man een hapje gegeten bij uh, Nuff, en daar was ze ook bij. En toen zei ik ook van, ach, je kan zo door naar het uh, festival op zondagmorgen. Hè? Met, uh, om daar de kospels te zien. Ja, dat, ja. Ik denk het wel, ja. Ja, ik denk dat fantastisch zou dat zijn. Ja, <coughs> maar wat ik een beetje jammer vond, uh, jij had de mensen uitgedaagd om een beetje netjes gekleed te verschijnen, maar ja. een groot aantal mensen hadden het nee. toch niet aan het verzoek voldaan. Nee. Nee, nee, dat is zo. Maar het, het is ook geen heilig moeten. Het is een verzoek. Ja. Ja, en de een voldoet daaraan. En de ander die, uh, die voldoet daar uh, niet aan. Of, of voelt zich daar ook prettig bij. Ja, ik, ik ben helemaal blij dat er nog zoveel mensen gekomen zijn. Ondanks dat weer. Want ja. dat hield ik natuurlijk niet over. We hadden notabene een weeralarm. Er waren mensen bij. En die hebben mij daarna gebeld. Die waren nou nog net niet in tranen. Maar die hadden smokings gekocht. Ja. Smokings gekocht voor die gelegenheid. Uh, uh... En die konden niet komen? Nee. nee. Nou is diep triest. Ja. ja, ook de drummer uit Rotterdam kon niet komen. Nee. Die alweer zou invallen voor Chris uh, uh, ja. Landersbergen, maar... Ja. Erik had toch wel een fantastische drummer uit Zuidendam opgeschuild. Ja, ja God, wat fantastisch. En ja. dan denk ik van... Ja, natuurlijk, bij ons gaat ook niet altijd alles uh, even goed. En, en zijn er ook wel eens wat misverstanden, of wat dan ook. Maar we hebben dan wel het voordeel... dat die muzikanten beschikken over een formidabel netwerk... Ja. en een ongelofelijke Rolodex... waar ze het kennelijk allemaal zo uithalen op de een of andere manier. Dan denk ik van, ah jongens, dat doe je goed. Wat daar ook mee te maken heeft, dat is dat ze elkaar natuurlijk regelmatig zien. En dat ze graag bereid zijn om hier te spelen tegen een redelijke vie. En vooral omdat het conceptmatig is. Ja, maar we gaan het uh... Uh, nu ook oh, even ja. hebben over, uh, het, uh, over Jasper Blom. Of wilde even. je nog toch ja, iets ja, nog ja, wel ik even, nog even doorgaan? Nou, okay, even even, doorzuuren, even. Doorzuuren, ja. want we hadden het namelijk over invallen. Dus Hou ik er, ja. even, dus ja. even opzijden. Ja. De normale begeleiding bestaat uit het trio van, van Johan Clement. Ja. Maar Johan Clement is er niet. Nee, Johan Clement is er niet. Dat wist er wel een poosje. Dat is ook geen enkel probleem. Dus daar hebben we een, uh, een geweldige vervanger voor. Uh, Rob van Kreeveld. Geweldige pianist. Uh, nou, Om het rijtje maar even af te maken. Uh, Frits Landersberg is, er ook, is er ook niet. Dus er komt Gijs Dijkhuizen. Is ook eerder in de krocht geweest. Fantastische drummer. Broer van Sjoerd. Broer van Sjoerd Rijkenhuizen. De, de ja, de ja. ja. Uh, En of Erik er is... <laughs> dat weet ik nog niet zeker. Uh, maar als die niet komt... Dan uh, staat Paul Burner. Uh, uh, die klaar? komt dan. Ja. En die is ook eerder geweest. Geweldig Amerikaanse bassist. Dus dat zou dan de eerste keer zijn... In de historie. Dat we trio Johan Clement hebben zonder Johan Clement. Dat is ook heel bijzonder. Ja. Maar uh, we voldoen dan wel weer uh, aan de wens van een aantal mensen die in het verleden wel eens hebben gezegd van, ja, maar uh, waarom niet eens een keer uh, een ander trio? Hè? Want ja, het is altijd maar hetzelfde met Johan Clement. Dan denk ik, nou, jongens, de kans van je leven, komen. Trio. Ja, nu, nu dus wel. Ja, ja want uh, dan, dan, dan mag ik dan nu het bruggetje slaan? Want ja, ja. Ik ja, ja. <laughs> uh, was misschien, geloof ik, net een beetje te vroeg op het bruggetje terechtgekomen, Maar uh, ja, het gaat om de saxofonist Jasper Blom. Ja. Die komt uh, morgen naar de krocht. Ja. Wat is dat voor een uh, man, persoon? Nou, dat is een... Uh, uh, kijk... Ik kan wel iedere keer roepen, het zijn allemaal buitengewoon getalenteerde jazzmuzikanten. Ja. Maar als ze dat niet zouden zijn, dan zouden ze ook niet komen. Dus deze valt ook in die categorie. Uh, het is een, uh, uh, hij, een man die... Hij gaat al een tijdje mee. Ja en, ja, en cum laude afgestudeerd. Uh, twee keer uh, de Europese Jazz Award gewonnen. Uh, kortom, een man die heel veel gevraagd wordt voor allerlei opnamesessies, optredens... door niet de minste uh, orkesten. Nee. Jazzorchest van het Concertgebouw... Metropoolorkest, uh, noem maar op allemaal. Ja, fantastische man. Uh, speelt natuurlijk een, een bepaalde stijl... die de een wat meer aanspreekt dan de ander. Maar daar ontkom je toch niet aan. Uh, de, de, de stijl van... Uh, van, van Jasper Blom is anders dan van Sjoerdijkhuizen. Of uh, van, van een bekende Amerikaanse tenorist. Maar dat maakt het ook wel weer erg goed, denk ik. Want we willen toch wel iets brengen... wat je niet dagelijks hoort in een, uh, in een café of waar dan ook. We proberen echt een, een podium te bieden. Dat is een beetje in het kort uh, het, het verhaal van Jasper Blom? Nee. Nee, hij heeft uh, uh, toen hij afstudeerde... ...heeft hij uh, in Amerika gestudeerd... ...bij uh, David Liebman. Mm. En dat is een, uh, een, een sopraan saxofonist... ...die boeken uh, heeft geschreven... Over, over, ...over muziek uiteraard... ...die gebruikt worden op de instituten... ...waar gestudeerd wordt, conservatoria en noem maar op. Vervolgens heeft hij gestudeerd bij uh, Bob Brookmeyer... Nou, de trombonist. Ja, hij is natuurlijk een hele bekende trombonist. Ventieltrombonist. Ja, ja. ja, ook. Ja, ja, ja. En bij uh, Joe Lovano. De nou, uh, ja, en, en Ja, die, die, die hebben dan ook weer samen gespeeld. Hè? Uh, uh, Joe Lovano met Jack McDuff, hè? De, de, de, de, de, de, de organist. Ja. En ze hebben <kwijnt> dan allemaal weer gespeeld met, met uh, nou, noem ze maar op, de, de, de bekende rijen. Chad Baker, Soet Sims, El uh, Cohn, Elvin Jones, Miles Davis. Dus da daar, daar zit wel een... Uh, een visie achter, uh, wat dan de stijl is die je ontwikkelt op het moment dat je hier klaar bent met studeren en je gaat naar Amerika. Het is wel een, een, een hele moderne uh, saxofonist, hè? Ja, het hangt er een beetje tussenin. Maar hij is, hij, ik heb begrepen, hij speelt in diverse combinaties. Ja. Ook ja. Een, een, een combinatie waar veel elektronica wordt gebruikt. En ja. Uh, hij speelt met een transatlantisch combootje. Ja, trans combo ja. ja. En, klopt. Uh, ja, ja en, en onder andere met uh, Stefan Livestro. En, en ja, dat zijn uh, redelijk moderne groepen allemaal. Aan de andere kant is het ook weer zo... die jongens die zijn toch wel zo professioneel... dat ze zich uh, uh, wel snel aanpassen aan het publiek wat er zit, hoor. Kijk, de, de, neem maar het voorbeeld bijvoorbeeld van Benjamin Herman. De eerste, de eerste opnames van Benjamin Herman... die lagen voor iedereen fantastisch in het gehoor. He, dat, dat ja. Met, met, met uh, toen de nieuwe Cool Collective bijvoorbeeld begon, hè? Dat... dat Iedereen vond dat prachtig. Ja, dan nou ontwikkelt het zich. Dan moet je iedere keer wat nieuws brengen. En dan is het met uh, Jules Deelder op het podium. En ja, De een vindt het prachtig en de ander vindt er helemaal niets aan. Er is nauwelijks een tussenweg. Hm. En, uh, maar toen wij Benjamin Herman hier hadden... Uh, ...speelden hier alle stijlen. En natuurlijk zit daar iets tussen wat, wat je wel aanspreekt... ...en, en wat de ander weer, weer wat minder uh, zegt. Je ontkomt er niet aan. Maar je probeert wel om, uh, om je publiek uh, uh, uh, uh, toegang te verlenen tot, tot ja. niet alle traditionele wegen. Er mag best iets bij zijn. Het mag dus ook van. een soort leerschooltje zijn. Ja natuurlijk. Ja. ja, natuurlijk. Je moet er ook naar leren luisteren. Ja. En als je leren luisteren naar jazzmuziek gaat veel makkelijker als je het voor je ziet spelen dan, dan dat je het op een cd hoort. Als je het ziet spelen, dan zie je de beleving. Je ziet de lichaamstaal. En dat spreekt veel meer aan. Ja, ja goed, dat, dat, dat, uh, dat heb ik dan in die, uh, die keren dat ik dus nu uh, ja, in het patronaat zelf uh, heb gezien ja. hoe Benens dan spelen. Dus ja. die vergelij vergelijking gaat ook hier denk ik wel op. Ja, zeker. Dat je, ja. Dus het, uh, ja, je moet je wil het natuurlijk overbrengen aan je publiek wat daarvoor uh, zit. Ja. Wat dat, ik wel uh, jammer vind Hans, is dat er morgen dus weer ja. twee concerten tegelijk zijn. Ja. Ja. Klopt. Klopt. Twee concerten? Ja, ook ja. in de protestantse kerk. Oh, ja, dan we en er lachen. zijn mensen die gewoon graag naar alle ja. twee zouden gaan. Ja. Maar ja, dat is een beetje ja. moeilijk. Ja, dat heeft uh, de andere maanden, uh, die volg hebben we daar niets van last van. Uh, uh, we zaten nu een beetje met het, uh, met het probleem dat we hebben het laatste concert in december gehad op de, op de twintigste... Mm -hmm. Uh, ja, we proberen toch iedere keer dat er vier weken tussen zitten. Dus de, de volgende datum was de 17e. Plus dat erbij kwam dat Jasper Bloem ook alleen maar beschikbaar was op de 17e. De data wanneer de klasse consens zijn, die worden wel allemaal uh, gecommuniceerd. Erik die, die uh, uh, uh, communiceert had. Uh, en ja, dat, dat in dit geval zit je met die, uh, met die, uh, met die dubbelslag. Ja. Ja, uh, hartstikke vervelend. Ja. Ja, je doet er niks aan. We proberen het wel zoveel mogelijk te communiceren. Maar het is, het is altijd het compromis tussen wanneer is de krocht beschikbaar, wanneer zijn de muzikanten beschikbaar. Ja. Het, is, het is af en toe een beetje schipper schipperen in de marsje. Ja, lastig. Hoe gaat het trouwens met de verkoop van abonnementen? Nou, dat is machinaal. Ja. ja, dat, is, dat is, nee, is niet veel. Dus je nee. stikt nog van de dvd's? We hebben er nog genoeg. Ja, ja. ja <laughs> we hebben nog genoeg dvd's. Ja. Ja, Maar ze komen niet op de rommelmarkt. Nee? <laughs> ze zijn er heel voorzichtig mee. Nee, nou ja, Maar het zijn toch wel kleine documentjes. Ja. He, de, uh, als, als je naar de lijst kijkt. Als je bijvoorbeeld naar de website gaat. He, dan staat daar nu op uh, de, de historie. He, wat er allemaal uh, vanaf seizoen 1 tot nu is geweest. Als je dan naar die namen kijkt. Dan ziet dat er toch heel indrukwekkend uit. Hm. He, degene die er allemaal geweest zijn. En dat. dat ja. Ik uh, ben er ook wel trots op. Ja. Wie komt er volgende maand? Volgende maand komt Ilja Rijngoud. En die komt op 7 februari. Trommelist. Briljante man. Echt geweldig. 7 maand Dimitri Bajewski. altsaxofonist. 11 maand Bart Plateau. Dwarsfluit. Dus Dat weer even wat bijzonders. 9, maand, 9 mei G-titulaar. Die kennen we dus Ja, Maar de man is wel zo goed Het is wel ja. leuk om hem nog een keer te zien En dan misschien een uh, ingelast concert uh, In uh, juni met uh, Harry Allen Omdat in die periode Toert de trio van Johan Met Harry Allen door, uh, door de Benelux ja. en, en misschien dat ze dan op een zon, ergens be, Begin juni op een zondag, uh, op een vrij zondag. Hier zijn en, ja. dan, uh, en dat we dan nog een concertje kunnen doen ja. Goed ja. Hans Morgenmiddag in De Krocht. Hoe laat? Half drie begint het concert. Twee uur is iedereen van harte welkom. In uh, theater, uh, theater De Krocht. Entree 15 euro, ja. studenten, 8 acht euro. euro. Ja. Of een zeer overtuigend verhaal ja. dat op oudere leeftijd toch nog kunnen roepen. Uh, maar ja. Ik ben nog student. Als, dan... ik, als ik mijn CEP nu meeneem, dan geloof je me niet. Nee. Nee. Nee. nee, niet meer. Nee. Nee, okay. Goed. Hans Rijmers, veel plezier morgen. Dankjewel. Ja, en volgens mij hebben we een uh, fanclub opgericht uh, voor hem, dus uh, hij komt, uh, komt wel goed aan, de, uh, aan bod. Uh, drie minuten voor half elf, we gaan praten met mevrouw Ineke Smit. Goedemorgen. Goedemorgen. Want uh, het uh, gaat over de winter, als ik naar buiten kijk, dan zie ik uh, sneeuw liggen, daar worden een aantal mensen niet vrolijk van. Dat klopt inderdaad, ja. ja. En dan heeft u een manier uh, om die mensen door de winter heen te slepen. Inderdaad, het is eigenlijk best een hot item. Je leest er veel van op het moment in kranten. Uh, dat heeft uh, te maken met lichttherapie. Lichttherapie uh, helpt je een beetje de, de dag door. Het geeft een beetje extra daglicht. Wat uh, winterdip veroorzaakt is gewoon het uh, gebrek aan goed daglicht. En met deze donkere dagen hebben daar veel mensen last van. Dus hoeveel, hoeveel mensen? Nou, aardig wat in ieder geval. Ik weet, ik heb ik geen uh, cijfers. Ik daarvan. heb gegoogeld. Ik ben uitgekomen op 3% van, oh, okay. de nou, van de ja. bevolking. Van nee, de Nederlandse ja. bevolking? Nou ja, als je het deelt op 16, 16 miljoen, dan, dan heb je toch aardig, aardig wat, wat, uh, aardig ja, ja. wat klanten. Ja. Ja. Ja. En als je het uh, dan weer van uh, 3% van 16.000 neemt, dan zullen er hier ook wel een aantal rondlopen uh, in en, uh, Zandvoort. Ja, ja, zeer zeker. Ja, hoor. Ja, ja, ja. Ik heb dat in mijn bedrijf, bij Slendeeuw uh, Zandvoort, heb ik uh, zo'n uh, lichtlamp uh, uh, staan. En daar kunnen mensen dus gewoon gebruik van maken. En dat kan uh, per keer. Of ze kunnen gewoon een tien kaart nemen. Um, het is bewezen dat je na een keer of vijf onder de lamp... dat je daar al profijt van hebt. Dat je dat dan merkt. Dat je dus wat minder uh, somber bent. Uh, wat minder uh, um, uh, koolhydraten tot je neemt. Dat is ook een, uh, een kenmerk van een winterdip. Dat je veel meer gaat eten en dus aankomt enzovoorts. Veel vrouwen natuurlijk uh, heel bekend. Mm -hmm. Allemaal dingen die dus met die winterdip te maken hebben. En als je dan elke dag zo'n twintig minuutjes onder die lamp gaat... een keer of vijf, zes achter elkaar... ...dan merk je dus al verschil. Dus het is het natuurlijk in. eigenlijk een beetje een vicieuze cirkel... ...want als je dus de winterbloes hebt en gaat meer eten... Ja. ...dan wordt die bloes alleen maar erger omdat je dik wordt. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Het is inderdaad wel een cirkeltje. Ja. Het is wel iets wat um, in academische ziekenhuizen al wordt gedaan... ...al een hele tijd. Maar als je dat traject ingaat, dan moet je eerst naar huisarts... ...word je doorverwezen naar een specialist... ...moet je een intakegesprek, moet je vragenlijsten invullen... ...dan moet je elke dag naar het academisch ziekenhuis reizen... ...om twintig minuten onder zo'n lamp te zitten... Na dan een keer of tien onder die lamp gezeten hebben, moet je weer een gesprek aangaan. Weer een lijst invullen, willen ze kijken hoe het geholpen heeft enzovoort. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk niet op te brengen, als je, zeker als je werkt of wat dan ook. Ik bedoel, wie, wie heeft de tijd om elke dag even naar Amsterdam te rijden? Even naar het ziekenhuis, even twintig minuten onder die lamp enzovoort. Dat kun je nu bij ons doen. Maar het is natuurlijk ja. wel zo dat dat waarschijnlijk door de ziektekostenverzekering ja. wordt gedekt. Ja, dan moet je er meer moeite voor doen. En dan wordt het inderdaad door de zorgverzekering wordt dat vergoed. Ja. ja. Bij jullie niet? Bij ons niet, nee. nee, nee. Maar goed, we nou, hebben de meteen maar een Hollandse vraag, wat kost het? Nou, ik heb een prijs van 6,50 euro per keer. Of als je een 10-rittenkaart neemt, dan kost dat 59,50. Is best betaalbaar, goed te doen. En is lekker dichtbij. Dan ben je met 20 minuutjes klaar. 59,50. Ja. Dat is maar 50%, 50, 50 cent korting. Ten opzichte van één uh, is... e, les. Is... Ja. 6,50 anders. Oh, 6,50. Oh, okay. ja, ja. Ja, precies. Dus uh, nee, dat, dat scheelt wel iets. Ja, ja hoor. Ja. Ja. <coughs> maar hoe gaat het in zijn werking? Nou, dan kom je gezellig bij ons binnen. Slender Uw Zandvoort, Schoolstraat. En dan uh, ga je lekker aan de tafel zitten. Ik heb er een grote lamp op staan. Die zet ik dan aan. Dan krijg je lekker een kopje koffie erbij. Dan kun je gezellig praten met de andere mensen die, uh, die uh, geslenderd hebben. En ook koffie drinken. Dat is trouwens altijd een hele gezellige boel. En dan, dat, en, dan zet je je twintig minuten uit. En dan kun je weer naar huis gaan. En als je dat dan een paar dagen achter elkaar doet. merk je meteen verschil. Ja, ja. Dat, dat, dat is een beetje in het korte. Uh, dat is je... dat lichttherapie. Ja, inderdaad. Ja, ja. ja. Over, over die, wat wat ja. voor lampen zijn dat? Die er ja, op je ja. gericht worden? Goeie vraag. Goeie vraag. Ja, ja. ja het zijn een uh, soort TL-lampen, wil ik het niet noemen. Het zijn wel speciale lampen. En het geeft dan een. een uh, Ze drukken het uit in lux. Iets van 10.000 lux moet dat dan doen. Mm -hmm. uh, de lamp die ik heb, daar, kun je, daar moet je op een afstand van 40, 50. 60 centimeter, heb je nog de volle benutting van, de, van dat lichtsterkte. Je hebt ook lampen die je thuis kunt gebruiken, die je dus kunt kopen, maar dan moet je dus op 10 of 15 centimeter vanaf zitten, wil je nog de volle sterkte ervan benutten. Maar uh, is het niet gevaarlijk voor je ogen? Nee, nee, absoluut niet, nee, nee. Het, het vervangt eigenlijk het daglicht. Nou, het daglicht is natuurlijk ook niet gevaarlijk voor je ogen. Nee. Er zijn, uh, waar je op moet letten is als je bepaalde medicijnen gebruikt. Maar ja, er zijn maar weinig medicijnen die je uh, gebruikt waarbij je geen daglicht kunt verdragen. Dus dat, uh, maar ik raad altijd wel iedereen aan als ze medicijnen gebruiken, eerst bij de huisarts navragen. Gewoon om zeker te zijn. En er treedt ook geen huidirritatie op? Nee, is... sommige mensen kunnen er misschien iets van tranen in de ogen van krijgen, maar dat is eigenlijk meteen daarna weer afgelopen. En uh, er zou kunnen, nou, wat ik uit de documentatie heb gelezen, een beetje duizeligheid kunnen voorkomen. En dan moet je gewoon even blijven zitten nadat de lamp afgelopen is. Zodat je weer kunt wennen aan het gewone daglicht voordat je weggaat. Zeker als je met de auto bent, vind ik dat wel een aanrader. Helpt het ook in andere jaren tijden? Dan neem ik aan dat je genoeg daglicht binnenkrijgt. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die alleen maar binnen zitten. Ja, hè? Dat ja. is, uh, en dan is het natuurlijk altijd goed. Ja. Jullie gaan er niet mee op huis bezoeken? Ik ga er niet mee op huis bezoeken. Ja, nee. want mensen die altijd binnen zijn, die, die ja, kunnen die dus zouden niet uh, dus echt naar de schoolstaat komen. Maar, ja, ja. ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Maar, maar misschien het zou is erg het, gezellig bij ons misschien hoor. Misschien is het een idee? Ja. Het is nog een idee, het zou ook nog kunnen inderdaad. Ja, ja, het is wel een lichte lamp, ik zou hem best zo mee kunnen nemen in de auto. of uh, Nou, op de fiets niet zo, Het is te groot voor. Maar uh, het is inderdaad een idee. Nee, hebben jullie uh, volgens mij uh, vorig jaar een zaak geopend in de schoolstraat? Ja, 1 april. heet <coughs> dat ook weer? Slender You Zandvoort. Slender You Zandvoort, ja. wat houdt Slender You in? Slender You zijn bewegingsbanken, daar kun je dus op gaan liggen. En dan worden al je spieren worden getraind zonder dat je daar zelf uh, veel moeite voor hoeft te doen. Dus met name goed voor mensen die dus uh, klachten hebben, zoals een whiplash, rugklachten, uh, iets aan hun benen, knieën, noem maar op. Die kunnen niet naar een sportschool. Mensen die niet willen naar een sportschool. Die kunnen op die bewegingsbanken uh, gaan. Dat zijn zes banken. Iedere bank doe je tien minuten. En na een uur uh, heb je dus gewoon al de zesde banken gehad. En dus ook al je spiergroepen uh, aangepakt. Wat het grote voordeel van is, is dat het uh, figuurcorrectie geeft, wat natuurlijk heel veel vrouwen aanspreekt. Dat, uh, ik merk met mensen die na een maand uh, geweest zijn, dat ze dus toch wel zes of zeven centimeter in de taille kwijt zijn, in een maand tijd. Dus dat geeft echt een behoorlijke verbetering. En als ik mij uh, op zo'n bank zou begeven, ja, ik weet het ja. niet, gaat dat uh, voor mij dan ook op? Of ja. Ja. Gaat ja. Dus dat gaat ook voor mij op? Ja, ja ik heb ook een paar mannen inderdaad. Uh, ja, inderdaad. Ja, ja. Ah, dus uh, dus uh, voor die mannen die uh, een sportschool die is niks vinden. Als die die dus je echt een... niks vinden, dan is dit ideaal. En zo, hmm. Weet je, je doet het, je spieren worden echt goed getraind, hmm. maar je merkt het niet, je hoeft niet tegen de zwaartekracht in te gaan. Want dat is wat je normaal doet op een sportschool. Je ja. moet altijd tegen die zwaartekracht inwerken. Dat hoeft die bewegingsbanken niet. Nee. Maar je spieren worden wel goed getraind. Even over die banken, maar wat voor een beweging uh, is het dan? Een nou, soort, elke uh... bank heeft een andere beweging. De eerste bank heeft twee kussentjes waar je met je billen op komt te liggen. Mm -hmm. En die maken een beetje schuivende beweging heen en weer. Waardoor je in je heupen uh, een beetje draait. Mm -hmm. En dat maakt dus dat je veel soepeler wordt in je heupen. De tweede bank ga je met je voeten in een soort skischoenen. Ja. En die maakt een ronddraaiende beweging. Nou, dat staat gelijk aan ongeveer drie kilometer wandelen even gauw. Ja. In die tien minuten. De derde bank, ga je, daar doe je sit-ups. Doe je 90 sit-ups in tien minuutjes. Daar merk je zelf dan niks van. Je gaat alleen maar... Die bank die doet het ja, voor jou. Ja, je, li je ligt op de bank en de bank komt omhoog en omlaag. Dus dan is er elke keer... hoppla. Ja, ja. ja, ja. ja. Dit ja, dus. Ah, ja, Ja, ja, ja. ja. En het werkt heel goed. Het werkt echt ja. heel goed. Ja. Dus je kan er van afslanken? Um, je valt er niet vanaf van de banken. Je krijgt wel figuurcorrectie. Hmm. Als je af wil vallen heb ik ook nog een vacuushaper staan. En Een vacuushaper is wat meer werk. Dat is een loopband waar een grote kast omheen staat... En daar doe je een speciaal rokje aan, die we om die kast heen klemmen. zodat je vacuum kunt trekken. Terwijl je aan het lopen bent, wordt de vacuum getrokken. en die kun je dus in sterkte uh, laten toenemen. Mm -hmm. En door de vacuum um, val je sneller af. Helpt ook heel goed tegen cellulitis. Het geeft echt hele goede resultaten. Oh. Maar dat is natuurlijk wel lopen en ja. dus zwaar lopen dan. Ja. En door de vacuum maakt dat het zwaarder loopt. Is, ja. is overgewicht ook in zandvoort een groot probleem? Ja. Ja, best wel. Dus ja. komen mensen ook bij jou met uh, komen ook mensen bij u met, met een overwicht? Uh, ja. ja, zeker ja. Ja, en het zijn ook mensen die natuurlijk niet naar een sportschool gaan. Hmm. Die zich of schamen voor hun uh, lichaam of kunnen het gewoon niet aan. Hè. Als je heel zwaar bent, kun je ook niet intensief gaan sporten op een sportschool. Het is altijd wel erg moeilijk. Mm -hmm. En inderdaad, op de banken gaat dat prima. Ja. ja. Zeker in combinatie met een dieet. Nog e ja, uh, nou nog even terug, nog even naar, die, uh, naar, de, naar de lichttherapie. Want uh, ik, ik, ik zie ook op mijn kopje iets over bijwerkingen. Terwijl ik nu een bijwerking krijg van een ander lampje. <laughs> <laughs> dus, uh, maar uh, zijn er ook bijwerkingen daarvan? Um, nou, als je al antidepressiva slikt. Dan zou het kunnen gebeuren dat je dan helemaal de hele wereld aan kan. En dus echt een hele hallelujah stemming bent. Een hyperactief... Uh... Hyperactief wordt inderdaad. Dan word ik een soort Jochem Meijer eigenlijk. Ja, sorry. <laughs> oh, daar, zijn ook, daar zijn ook weer pilletjes tegen, ja. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Maar... Nou ja, dan wordt dan geadviseerd om de tijd uh, in te perken. Dus dat je niet twintig minuten achter zit, maar bijvoorbeeld tien minuten maar. Ja. Dus een beetje, een beetje de balans vinden daarin. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Prima. Nou, uh, we zijn er helemaal bij. Dus als mensen wat meer informatie, dan lopen ze gewoon lekker uh, de winkel... Uh, binnen in de schoolstraat. Helemaal goed. Hartelijk okay. dank. Ook bedankt. Ik kan niet langer hiermee doorgaan. Ik heb mijn grens te vaak verlegd. Te vergeten. Het is te laat, het is voorbij. De tijd die moet het je vergeven. Je was al lang niet meer van mij. Ik laat je gaan, al is Het ligt al bij een ander, dat is wat je me nog zei. Niets is echt, alles is anders. Nu je niet meer bent bij mij, ik laat je gaan dat je aan te zijn uit uh, de wonderlijke toverdoos van uh, Roy Halleman komt dit uh, weer. Het is uh, tien, tien over half uh, elf. Ja, ja, Geert van Kuik, dat noemen wij zo. Uh, als het een uh, Goedemorgen overigens. Goedemorgen. <laughs> ja. Je zit erbij alsof. Uh... Staat hij aan? Ja, hij staat aan. Ja. Alles wat je zegt. Alles wat je zegt, wat je zegt kan nu, nu tegen gebruikt worden. <laughs> dus Dan zeg ik niks meer. Ja. Nou, maakt niet uit. Maar uh, we hebben je uitgenodigd. Uh, ...als voorzitter van de ondernemersplatform antwoord. Nee, nee, nee, nee, nee. Van de OvZ dan toch? Ja. Ondernemersvereniging ja. Helaas heeft het ondernemersplatform nog geen voorzitter. Nee. En zijn we daar naastig naar op zoek. Dus iemand die mocht luisteren en zich geroepen voelt. Is het dit niet het moment om die twee verenigingen samen te voegen? Die vraag werd van de week ook gesteld in BMW. Maar het is ooit juist uit elkaar gehaald... Het OPZ, omdat uh, binnen het OPZ zitten al die onderlinge verenigingen vertegenwoordigd, dus het OVZ, standpachters, de vis en de horeca. En de voorzitter van het OPZ spreekt dan eigenlijk namens die vier of vijf verenigingen. En dat was de oorspronkelijke opzet, dat heeft tot voor kort erg goed gewerkt, maar hangt wel erg af van uh, de voorzitter van het OPZ. Ja. En uh, voorheen was het Wim Fieschen, die deed het erg goed. Die wist al die partijbelangen goed uh, bij de gemeente te verwoorden. Maar we hebben nu even geen voorzitter. En nu? Nou ja, dat is lastig. Maar ik dacht dat jij dat was. Nee, ik ben voorzitter van de ondernemersverenigingsantwoord. En wel bestuurzit van het OPZ. Maar geen voorzitter. Ah. En die, die dingen kun je goed uh, van elkaar uh, loskoppelen? Nou, Dat je dan veel... er niet uh, zeg maar met die pet, uh, met een dubbele pet op zit of wat mm, dan? Nou, heel veel dingen, zoals bijvoorbeeld het onderwerp Noord. En er zijn wel meer onderwerpen die worden gezamenlijk opgepakt. En dan vertegenwoordig je eigenlijk ook wat de OP zet. Maar er zijn natuurlijk ook belangen die alleen voor de ondernemersvereniging uh, uh, van belang zijn. Ja, want uh, waarvoor de, we je hebben gevraagd is. Uh, dat er een schouw gaat komen voor ondernemers in Nieuw-Noord. Ja. Om te, te tonen hoe de verloedering van Zandvoort eruit ziet als je per trein binnenkomt. Nou, die zijn, dat is het mooie van, uh, van tekst. Je, je laat een paar zinnen weg en dan komt er iets heel anders. Hmm. Er staat vast niet dat de verloedering van Zandvoort... Maar, het maar gaat zo om, staat het bij mij op mijn Ja, blauig, maar het gaat om de verpaupering van het, uh, van het, uh, van het, uh, van het gebiedje daar. Ja. Bedrijventerrein. Van het bedrijventerrein, niet van Zandvoort. Dan kun je... Dat kun je ook wel vinden trouwens hoor, maar dat is weer een heel andere discussie. Ja, dat is een langere schouw. Ja, ja. Dat, is, <laughs> dat wordt een hele lange schouw. Ja. Kunnen we ook wel een keer doen. Nee, maar even um, de reden om dit te doen is eigenlijk uh, toen ik voorzitter werd, half jaar geleden, toen hebben we uh, met het bestuur is gebraind van waar staan we nou eigenlijk voor. Nou, we zijn uh, voornamelijk een belangenvereniging en we hebben ook ondernemers in Noord. En daar hebben we dus ook de belangen voor te behartigen. Ja. Uh, ...na nou heeft het overzet dat de laatste jaren eigenlijk niet of nauwelijks aandacht aan besteedt... ...maar ook de politiek ontdekten we... ...heeft bedrijfstrijd Noord nou niet echt omarmd in haar partijprogramma's? Dus zijn we begonnen om uh, met vijf stellingen, politieke stellingen... Uh, ...waarvan één dus was... ...wat is uw visie op de ontwikkeling van de bedrijfstrijd Noord... ...aan de vijf politieke partijen te vragen... ...nou daar hebben we inmiddels uh, op D66 naar uh, antwoord op gekregen... Vervolgens hebben wij de binnenbestuur gezegd, we maken daar een speerpunt van. Um, en daar kwam bovenop dat op 2 november, op de avond um, die de gemeente had georganiseerd voor de meest innovatieve ondernemer, daar ook nogal wat ondernemers van Noord zaten die daar ook vragen over stelden. Ja. En toen dachten we, ja, dat, dat onderwerp moet, moet stevig op de politieke agenda geplaatst worden. Hoe doe je dat nou? Nou, publiciteit zoeken. En, en dit daarom is... zit je dus hier? Ja, ook. Ja? Maar dat is ook de advertentie hebben we geplaatst. We hebben al onze leden um, uh, informatie gestuurd. Maar we dachten met een schouw... om het in ieder geval op de agenda te krijgen. En wat houdt die schouw in? De agenda in? van wie? Van, van de politiek en van ons. Uh, die schouw houdt in dat wij... Um, ter plaatse uh, gewoon met een korte rondwandeling... Uh, gaan, um, gaan zien hoe de situatie is. Ja. We gaan uh, ook naar de watercijfersinstallatie... want dat is ook onderdeel van de planologie... Mm -hmm. Uh, en we pakken even het gebiedje wat er vlak naast ligt. Omdat jij, ja, je kunt niet de hele, het hele bedrijventrein doorlopen. Dan heb je het ook over dat uh, stukje bij de kamerling ja. uh, naar de Linnéenstraat. Ja, met het daar. Ja, ja, de koolpit daar. Ja. Nee, niet. De, de koolpit is er achteraan. Maar je nee, hebt ook de uh, uh, dat terrein. Bedrijf het bedrijf, uh, mechanisatie, Zandvoort zat ja, daar ja. vroeger. En uh, nu zit daar de onafhankelijke horeca uh, nog ja. wat. Die zit nou, daar uh, nu de, in. De, de, Het hele idee heeft eigenlijk drie uh, poten. Dat is het. heeft een toeristisch aspect. Ja. Het is, uh, we willen het dus overzetten op de politieke agenda zetten. En uh, er zijn op dit moment allerlei plannen voor het bedrijventerrein. Um, en daar willen we bij blijven de komende jaren. En, um, toeristisch is dat um, als je vanuit Overveen met de trein Zand voor binnenkomt. Dan kom je eerst door het mooiste stukje van Nederland. Het de duinengebied, de duinen. fantastisch. Dan ja. denk je hè, heerlijk. En dan het laatste stukje uh, heb je aan je linkerhand... Uh, Duin. Het, het bedrijvenstukje van, uh, van Zandvoort. Nou, dat ja. is een uh, rechterhand hè. In je linkerhand ja, is het. Ja, nee. precies, als je zandvoort ja. uitgaat, dan ja. okay. heb je het aan je linkerhand. Oké, okay. <laughs> dus maar laat zeggen dat deel waar het bedrijventuin ligt. En dan heb je daar toch een minder vrolijk gevoel over. Het ziet er gewoon niet uit. Dus dat is toeristisch. Het, het is geen lekkere binnenkomen. Uh, ik, de ik denk zomaar aan iemand die al panelen aan het schilderen is. Die zou daar dus nu ook aan het werk uh, kunnen, denken. Um, ja. ja, het de, zou kunnen de, toch? Jullie Jansen ja. was al bezig met, uh, met een paar panelen voor ja. het Dolphirama. nou Een die paar panelen, toch? Het 75. Er is ook geopperd om daar uh, de duinen met 10 meter te verhogen, zodat je het niet ziet. Nou, dat leek me een beetje uh, de boel verbergen. Um, en er moet toch iets gebeuren, want er liggen allerlei plannen voor het hele bedrijventerrein. Um, dus daarom willen we juist nu uh, dit um, aan de partijen goed onder de aandacht brengen. Hè. De verkiezingen komen binnenkort. Ze hebben allemaal hun uh, standpunt verwoord. Die gaan we ook dan uh, uitreiken aan alle ondernemers in Noord. Ja, dat is eigenlijk zo'n beetje wat we gaan doen. Ja. Nou, die standpunten hè, van die politieke partijen, uh, waren die positief? Nou... Uh, ik heb van de vijf heb ik er vier gekregen. Het is allemaal nogal wat vaag en politiek, ik heb ze nu niet in mijn hoofd... maar er zijn partijen die kunnen met heel veel woorden heel weinig zeggen. Ah. En, um, nou, ze komen binnenkort, hebben, ze staan nu allemaal in de programma's... maar we gaan ze gewoon onder elkaar vergelijken. Dus je kunt zien dat GBZ een ander standpunt heeft dan bijvoorbeeld de CDA. Maar in wezen geloof ik dat iedereen wel um, eens is met het feit... dat daar een bedrijventerrein zou moeten zijn. De vraag is alleen voor wie en hoe groot en, en dat soort zaken. Ja, want het is eigenlijk nog het enige stukje grond waar Zandvoort ook woningbouw zou kunnen beleggen. Ja, nou dat woord valt ook en dat is keuze aan de politiek natuurlijk. Uh, maar goed, dat is niet mijn, dat zou, ja, daar heb ik geen mening over. Maar de politiek moet daar een keuze in maken. En dat zal een, uh... Kijk, Zandvoort heeft sowieso voor de eigen industrie, als je kijkt naar de horeca, het strand, hebben ze gewoon een bedrijventerrein nodig. Maar we hebben ook bedrijven in Noord die werkgelegenheid verschaffen... ...die op zich niks met uh, Zandvoortse horeca te maken hebben... ...maar wel werkgelegenheid verschaffen. Maar ook het aanzien geven van Zandvoort als een, als een misschien wel interessante plaats... ...om je als ondernemer te vestigen. En dat is op dit moment in ieder geval wat minder. Is een uh, assortiment ja, van bedrijven een terreintje bij het circuit? Is dat uh, misschien een optie? Dat je, dat, dat je daar met de circuitdirectie daar eens even over gaat ik, filosoferen? Geen idee. Ik nee. Heb, we hebben niet, nee. Het wordt ook niet genoemd nergens volgens mij. Dus hmm. heb ik ook niet bij stilgestaan. Nee, maar dat, ja, het zou, zou maar kunnen dat je, ja. dat je daar op een gegeven moment ook over na kan denken. Want daar ligt denk ik ook nog wel uh, ja. wat ruimte. Maar even voor de goede orde, het ging, het ging de ondernemersvereniging alleen uitsluitend om dit ja. punt Goed op de agenda te krijgen. We hebben op zich geen uitgewogen mening. Hmm. Maar we weten wel dat de komende tweede jaar cruciaal worden voor de ontwikkeling. En daarom komt de vertegenwoordiger van de Kamer voor Koophandel ook bij uh, na afloop. Uh, meneer Dick Vrelink uitleggen hoe uh, succesvol uh, de herontwikkeling van een oud bedrijventrein kan verlopen. Er zijn ja. voorbeelden van. Onder andere de waarde polder in Haarlem. Ja. Dus um, het is ook een stukje informatie wat we gaan geven. Wanneer is die schouw? Juist, dat is volgende donderdag. Um, ik, misschien dat ik in de datum vergis, maar ik dacht 25 januari. Dat is op een maandag, zie ik. Um, maandag. Oh. Nou, raadpleeg de krant, dat heb ik dat even niet goed in mijn hoofd. Maar ik dacht 25 januari is een maandag. Maar de informatie staat in de krant, alle leden hebben een bericht gehad. Uh, Dennis Spolders, dat is onze contactman in Noord. Uh -huh. En dan beginnen we om half 4. Um, en dan vertrekken we vanaf, dacht, vanaf de koolpit en dan lopen we een stukje uh, waterzuivering en dan uh, Kameling ondes en dat soort stukjes. Uh, Max Planck en zo. En dan gaan we naar het pluspunt en daar is een bijeenkomst. En daar gaat de Kamer verkoophandel nog het een en ander uiteenzetten. En wie kunnen daar allemaal bij zijn? Nou in ieder geval, we hebben alle politieke mensen uitgenodigd. Vooral degenen die, uh, die zich nu kandidaat hebben geplaatst en uh, zometeen misschien gekozen worden. Uh, ambtenaren zullen erbij zijn, ondernemers hoop ik en, on en de ondernemersvereniging natuurlijk en iedereen die daarin geïnteresseerd is mag meelopen ook omwonenden? iedereen we hopen op een leuk groepje mensen dan is hier wel gezellig en in pluspunt sluiten we af uh, met een borrel, een hapje en een toespraakje van, uh, van de Kamerverkoper Oh nou ja, gratis borrel ja, maar ik moet ook op die dag werken. Dus, uh... een wel gratis borrel, uh, ja? Ja, dat uh, weet ik. Maar ik zeg nogmaals, ik moet op die dag werken. Dus... Oké, okay. uh... even, even een heel ander punt. Maakt OVZ zich zorgen over het winkelbestand in Zandvoort, met name in het centrum. Ja, maar ik weet niet hoeveel tijd jullie uitgetrokken hebben. Nou, nog nu de vijf. Want um, ja, nee, er is heel veel om ons zorgen over te maken binnen Zandvoort. En dat betekent dus dat er ook heel veel te doen is. En uh, toen ik als voorzitter aankwam heb ik mezelf voorgenomen om in ieder geval te proberen uh, iets verbetering te brengen in um, de wijze waarop ondernemers in ieder geval samen optrekken. Dat is op dit moment ook niet goed, want we hebben te weinig leden en te veel mensen die alleen maar voor hun eigen belangetje opkomen. Dan hebben we te veel mensen die hier uh, tijdelijk binnenkomen om, uh, um, niet met de bedoeling om iets met zandvoet te hebben, maar om, om even snel geld te verdienen en ja. dan weer weg te wezen. Dat noemen wij de freeriders. Um, dan, dan zie je toch dat uh, die organisatie gaat van de ondernemers. Als die slechter wordt, dan op een of andere manier wordt het totale uh, ondernemingsklimaat wordt slechter. En ik, wij, wij willen proberen om daar met een aantal dingen verbetering in te brengen of dat lukt. Dat zullen we zien. Ik, het is vaker gedaan. En er zijn mensen die je trekt aan een dood paard en het is onmogelijk en het lukt niet. En de ondernemers willen het toch niet en vooral de horeca niet. Nou, dat is voor mij juist de uitdaging om toch te kijken of we er iets mooiers van kunnen maken dan nu met z'n allen. Dus uh, daar hoort zo'n schouw in. Maar we hebben op 25 maart hebben we een, uh, een, uh, een groot ondernemers-event... ...waarvan alle ondernemers worden uitgenodigd... ...of ze nou wel of geen lid zijn. Daar kom ik nog wel een keer voor terug, mag ik hopen. En daar gaan we binnenkort ook ruim de publiciteit mee in. En dat zou voor mij een startpunt zijn om al die ondernemers samen te voegen... ...en eens dus te kijken of we met één mond richting gemeente kunnen praten. Want die, daar moeten we ook wat serieuzer genomen worden. Dat gebeurt nu niet? Nou, weet ik niet. Ik denk wel dat we redelijk serieus genomen worden. Maar wij zijn eigenlijk reactief bezig, dus wij reageren op wat er gebeurt. En ik vind een ondernemersvereniging moet ook proactief zijn. Wij van. moeten zelf de agenda kunnen bepalen. Een wensenlijstje kunnen indienen bij, nou. van, van wat wij eh, ondernemers eigenlijk allemaal vinden. Hoe en wat en waarom. Dat, dat, nou ja. uh, dat idee. Een beeld uh, geven van hoe het uh, volgens jullie <coughs> zou moeten gaan. Nou, ja, wij, wij denken bijvoorbeeld om op de agenda te zetten het ondernemersfonds. Mm -hmm. Dat voert hier nu te ver om daar uitgebreid op in te gaan. Maar het is wel iets wat van... ...af de ondernemers komt. Ja. Politiek weet voor een deel nog niet eens wat het is. Ja. Dus gauw, daarmee willen we dat toch... Uh, ...goed op de agenda plaatsen. Ja. Uh, en we hebben nog een paar vragen gesteld aan de politiek... Uh, ...om in ieder geval... ...wat meer het heft in eigen handen te nemen. Nou, dat... ...in de hoop dat dat tot een resultaat leidt... ...waar ik ook wel weet... Uh, ...dat met ondernemers... ...dat heel moeilijk zal zijn. Maar we gaan het wel met z'n allen ongelooflijk uh, proberen. Maar... Het ondernemersfonds, wat doet dat? Zeg je? Het ondernemersfonds, wat doet dat? Nou het ondernemersfonds... Is dat subsidie bij bij de te hoge huren of zo? Nee, nee, nee. Het ondernemersfonds, heel kort, zou een... Uh, het, overigens wordt het al in, in delen van het land toegepast met succes. De Kamer van Koophandel houdt zich daar heel druk mee bezig. Het is een soort belasting op de oor goed eigenaar van de, uh, van de benoemde ondernemers. Uh, dat geld zou moeten vloeien in een ondernemersfonds ten behoeve van de ondernemers. Waarmee bijvoorbeeld het lidmaatschap van de overzet niet meer nodig is. Maar daarmee bereik je wel dat iedereen een bijdrage levert aan uh, het, het verbeteren van het ondernemersklimaat. We hebben nu te veel freeriders die er zitten, een half jaar, een jaar en dan weer vertrekken. Uh, gelukzoekers, gelukzoekers goudzoekers. goudzoekers. We hebben ze van alle jaren. En dit is wel een manier waarop in andere gemeentes dat uh, fenomeen een beetje is tegengegaan. Want dan vind je het in de huurprijs terug of de, als de onroerend goed eigenaar het doorberekent. En die gelden komen dan in een fonds en daar kun je bijvoorbeeld... De verlichting van het dorp, het staatmeubelair, maar ook andere dingen bedenken die ten goede komen aan alle ondernemers en niet aan een paar. Ook betere kerstversieringen zo. Nou, dat is dramatisch. Dat staat dus ook een van de speerpunten. De decembermaand is op zich al een actiepunt van ons. Want de decembermaand was, ik vond hem dramatisch slecht. En uh, alle activiteiten die er zijn moeten we samen bundelen met nog meer en beter. En daar zijn we nu ook hard mee aan de slag. En een koopavond, meneer Van Dijk. Nou, meneer <laughs> Dat is ook iets van, uh, hè, we gaan naar Haarlem, dus op donderdagavond. En vroeger hadden we hier in vrijdagavond ja. een koopavond. Heel eens. Nou, Dat moet ook terugkomen. Ja. Maar heb je, dus er, zijn, er zijn drie mensen die zijn nu, en volgende week hebben we daar het tweede afspraak over. De decembermaand wordt een, een, een speerpunt. Hmm. Uh, en koopavonden, absoluut. Kerstlichting, absoluut. Muziek, uh, entertainment en alles wat er nu gebeurt integreren in een totaalprogramma. Ook beter gebruik maken van het muziekpaviljoen. We hebben nu bijvoorbeeld voor Sinterklaas voor twee dagen al een Sinterklaasband vastgelegd. Oh. Ja, dat moet je een jaar van tevoren doen. Een Sinterklaasband? Ja, dat wordt erg leuk. Zwarte Pieten eh, die door het dorp heen gaat. Gaan jullie ook de winkeliers animeren om duidelijk een scheiding aan te brengen... tussen Sinterklaasfeest ja. en Kerstfeest? Je zou ook heel ouderwets van een etalagewedstrijd kunnen, kunnen denken. We gaan binnenkort een oproep doen aan alle ondernemers en bewoners... om ons input te geven om uh, de decembermaand, die echt dramatisch was, vind ik qua aanzien... ...om die beter te doen zijn. Nou, en dan hoop ik dat we heel veel reacties krijgen. En we beginnen nu al. Want het moet in, uh, in, uh, van de zomer moet het plan klaar liggen. Goed. Ik dank je hartelijk uh, voor je komst, uh, meneer Van Kuik. Graag gedaan. Dank u. <laughs>